See you me and Julio down by the schoolyard. See you me and Julio down by the schoolyard. Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Welkom weer bij een uitzending van EVG Rust aan de Kust. Wat gezellig dat jullie weer op ons hebben afgestemd. We gaan er weer een uh, prachtig programma van maken. En uh, ik kijk even de tafel rond, want we zitten hier gezellig met z'n vieren. Ja. Goedemorgen, Hanny. Goedemorgen. Ah, ja, ja. Goedemorgen, Marlene. Hey ho. <laughs> en goedemorgen, Beb. Hebben we er allemaal weer zin in? Goedemorgen, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, ja. Dolly. Ja. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Dolly. Ja. We hebben natuurlijk weer een, een, een lekker programma. Uh, we gaan straks, jullie hebben haar stem al gehoord, Marlene. En Marlene die, uh, komt ons uh, vertellen over haar expositie. En daar ga ik nu niet te veel over vertellen, anders heb ik alles alweer verraden. Maar, um, uh, in, het, in, en, het, in, het, in het Zandvoort Museum, natuurlijk. Ja, dus, uh, precies. Ja, ja, ja. Dat ja. wou ja. ja. ik nou nog niet zeggen. Ja. Ik denk dan. Uh, oh, Oké. Okay. straks niks meer te vragen. Nee, nee. Ja. Ja. <laughs> nee. maar goed. Er valt nog genoeg te vragen. Genoeg, genoeg, genoeg. Want je hebt nog veel meer plannen op allerlei andere vlakken, volgens mij. Uh, maar in ieder geval, uh, we gaan dus straks even met Marlene uh, spreken over die expositie. En uh, daarna gaan we uh, gezellig muziek draaien. Maar ook weer luisteren naar het weerbericht wat uh, Beb voor ons heeft meegenomen. En allerlei nieuwtjes. We hebben natuurlijk wat cultuurnieuws. En in het tweede uur dan uh, hebben we ook weer een telefonische gast, geloof ik. Hè? Of komt ze zelf? Nee, we hebben, ik, we hebben afgesproken dat ik er bel. Ja, oké. Okay. Kan jij nog even de naam noemen? Geen ja. het steeds. De naam is Lidie? Lidie Stoppelman. We hebben de laatste ja. tijd best veel over haar gehoord. De allereerste kunstschaatser... die voor Nederland naar de Olympische Spelen ging. En dan gaat de klok terug naar 1952. Ja, maar daar gaan we straks alles dus inzetten. Uh, daar hebben we al veel over gehoord. Daarom leg, <laughs> vertel ik het nog even. Maar um, ik wil nu natuurlijk hoe zij naar de huidige kunstschaatssituatie heeft gekeken. En ja, zo hebben, is het. Wij hebben geoefend daardoor met die sprongen. Uh, uh, ja, maar dat, dat is niet... Dat, dat, uh, ja, we hebben ook gekeken, ja. naar de, ja, we hebben gekeken naar het kunstschaatsen. Ja, weet je go. Om er ook mee te kunnen praten. Maar ja. het, is, het is niet helemaal goed nee, gegaan. schaatsen kan jij geen sherryflip. Nee dat, nee, dat ging heel lastig. Dat ja, vooral dat neerkomen, dat neerkomen, het neerkomen, dat ging rot. Ja, zonder nou schaatsen. Ja, ja. Moet je horen, dol, Hanny is mijn buurvrouw. En ik heb haar nog gewaarschuwd. Dus ja. Je moet wel schaatsen onderbinden. Ja, maar nou, wat, ja, maar dat, was, dat, dat ging niet, want er lag helemaal geen ijs op het nee, zwanemeertje. Dus en, we, we sprongen er zo in. Ik en toch dat maar het, doorzetten, hè? En maar, ja. is mijn buurvrouw, maar ze raadt me niet even op, hè? Of Beb nee, is mijn buurvrouw. Oh, Bep. Laat me gewoon liggen. Die blijft filmen, die blijft filmen. Die denkt, ik heb respect voor mensen, als ze willen liggen, gaan ze liggen, weet je. Ja, <laughs> ja. Appa, wij verheugen ons op Lidhi. Ja, zo is het. <laughs> Waar we ons ook op verheugen, dat is uh, straks jouw uh, uh, conferentie. Ik wou weer column zeggen, maar we hebben afgesproken, ja, we noemen het een conferentie. Ja, wordt een conferentie. Ja, ja, ja, ja. Dat heeft heel, heel veel te maken met de uh, ja, economische even... situatie ja, van het moment. He? We gaan er verder niks ja. over zeggen. Och, okay. Mensen moeten maar lekker blijven, gaan blijven luisteren en dan hoor je het vanzelf. Nou goed, in aanloop naar het gesprek met Marlene gaan wij naar een... Uh, ja, ik, ik vind het een berenummer. Fantastisch, fantastisch. Misschien dat je... Ja, er zullen mensen zijn die zeggen van... Nou, voor mij hoeft het niet. Maar de liefhebbers, die vinden het natuurlijk geweldig. Ik vind het een fantastisch nummer. Uh, Wie goed, we gaan hem even draaien voordat we met je gaan praten. En dit nummer is van Marlene met André.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 Let's not the Fantastisch, fantastisch nummer. Ik, ik, ik blijf het zo origineel vinden en, en zo prachtig in elkaar gezet. En die teksten, echt niet normaal. Dit was dus een uh, nummer van het album Walking the She. En uh, van Marlene zelf. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Ja, ik, het, zijn er eigenlijk veel mensen, Marlene, die weten dat jij ook muziek maakt? Uh, nou, tegenwoordig wat minder. Vroeger, vroeger zat ik, natuurlijk, was ik natuurlijk deel van het... Uh, wel haast de roemruchte Godworst. Godworst, en, uh, ja. Oh, was geweldig wel, uh, was ja, ook. dat ook. Dat was wel een bankje voor Paradiso en een uh, Zijet zelfs. Ja. Op het podium. ja. En, uh, maar ja, dat is meer buitenland. Maar uh, ja, hier viel het vooral mee eigenlijk. En, uh, uh, ja, nou, uh, dit was het laatste wat je net hoorde... was uh, samen met André Huigen, vriend van mij. Ja. Ook lid van Godworst toen tijd. Maar Godworst natuurlijk heel erg ruig en heel hard. En dit was uh, ja, toch, uh, toch iets anders. Maar heel leuk. En, uh, wellicht komt er binnenkort een nieuwe aan. Want hoe lang ho, ho, geleden ho, ho. is dit opgenomen, Ik ga, maar ik ga heel even kijken of, of, het, of ik echt aan het opnemen ben. Want ik, ik probeer tegenwoordig... Te... Normaal doet Lea dat. Die neemt alles voor ons ah, op. Maar okay. die moest werken, helaas. Oh, yeah. Dus ik ben een beetje onzeker. Ik ga heel even dus kijken het of het... Of het even een technische ja, of het, check. Neemt, check. neemt het even over. Ja, ja dus ik... Uh, hoe lang geleden is dit opgenomen? Je zegt, er gaat een nieuwe komen. Ja, er... Vier, vijf, denk ik, ja. En wat je daar zegt is... Do you know what they did to humanity? Maar we ja. kunnen eigenlijk zeggen what they do to humanity. Ja, ja. Het is ja, bijzonder ja, actueel ja. weer nu, hè? Ja, wat ja, er allemaal ja. gebeurt. Ja, het is een nummer. Het gaat een beetje over... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Al dat inhumanen wat er om je heen gebeurt. En mensen ja. ook gewoon uh, ja. wel een hele eigen vrij, verantwoordelijkheid dragen. Ja, ja. Beveel is beveel, dat, dat doet niet echt op geld. Uh, Zou je zeggen, hè? Zou ja, je zeggen. Ja, ja. Vanuit Amerika komen natuurlijk elke dag weer schokkende berichten... Ja. waarbij Humanity behoorlijk in de verdrukking komt. Ja. En, niet uh, alleen Amerika, hoor, of wereldwijd. Wereldwijd, zeker. In. Maar omdat dat natuurlijk de grote perstrekker op het moment ja, is... onze ja. blonde president... Ja, ja. is dat uh, vooral ook voor de, de LHBTIQ... Gemeenschap heel schokkend. Want ja. daar elke dag gebeurt er weer iets. dat ik denk, dat kan gewoon niet. Maar het is wel zo. Ja, het is voor iedereen schokkend. En wat er, en, ja, wat er vooral ook ja. erg aan is. is dat er heel veel wordt gezwegen binnen de eigen gelederen. En dat we het waarschijnlijk met dit soort protestnummers. weer even onder de aandacht moeten brengen. Vier jaar geleden opgenomen. Maar. what they do to humanity. Hè? Ja. Want we leren blijkbaar niet van het verleden. Um, nee. Nee. Nee. Uh... Dit nooit meer, hè? Dat is een gehoorde nee, nee. kreet, die heeft een uh, aantal jaren opgeld kunnen doen... En toch even lijkt het op te verzwakken ja, nieuwe ja, ja. generaties. En, uh... Ik kende jou alleen als beeldend kunstenaar. Ja. Dus ik moet je meteen bekennen dat ik verrast ben. Okay. Toen, de, bij de eerste tonen kreeg ik ook even. Geef mij kleine David Bowie-vergelijking qua ja. sfeer. Ja, ja, ja, dat hoor ik wel vaker. Oh, dat dan, hoor je vaak. Ja, dat moet niet, ook wel. Hoor, ik hoor het zelf iets zo terug hoor. Maar. Uh, <laughs> nee, ja, nee. Het is wel, Ik ben wel een groot fan van David Bowie. Ja. Maar, ja. ja wat mij altijd ge geïnteresseerd heeft. Ik ben. Uh, ik ben met allebei tegelijk begonnen toen ik een jaar of 25 was. Ik ben autodidact beeldhouwer. Ja. En uh, beeldhouwer doe je helemaal in je eentje. Helemaal alleen. Ja. Het, uh, en uh, dat schept de sfeer. Als je in je atelier staat. Uh, nou, een soort uh, je bent afgesloten van de buitenwereld. En ja. je zit alleen met je eigen hoofd en je eigen handen. En communicatie daartussen. En dat uh, is heel intrigerend. Maar ik was ook altijd heel benieuwd. Van hoe, doe, hoe is het nou als je met meerdere... Uh, als je dingen creëert samen met andere mensen. Ja. En toen ben ik, in, uh, ja, ik uh, bandjes bezig gaan met muziek. Want, met de uh, muziek, ja. ja dat iedereen op de middelbare school dacht al... Van, ja, die gaat een wereldster worden op, pop, op, op, <laughs> op muziekgebied. Maar dat, uh, dat ligt toch iets anders dan... Uh, dan uh... Daar kom je ook in een bepaalde wereld... Ja, de muziek, ja, is, de ja. muziek is een mooie bezigheid. En in groepen werken geeft harmonie. Maar dan kom je ook in een... Nou, je moet compromissen, doen, je ja. moet compromissen doen. Ja. En of je moet de baas zijn... of je moet compromissen doen. Ja. En, uh, maar je gaat op de een of andere manier... altijd naar wat voor jou het beste resultaat is. Ja. Dat kan in een groepsverband zijn. Dan, je, ja, dan, uh, dan kun je anderen uh, inleveren, toeleveren. En ja. dan krijg je ja. iets anders. Dat, ja. Waarvan je hoopt dat... Uh, meerwaarde meer is dan de, de optelsom... van drie, vier, vijf mensen. Ja. En, voor jou uh, toch zo inspirerend... dat ik je net hoor zeggen... Ga, ik ga weer een nieuwe... uitbrengen. Ja, ja, ja, daar ligt al een, een tijdje... een nieuwe cd op stapel. Want je net hoorde, was er ook één nummer van een hele cd. Ja. Van het muziekgebeuren. Het cd uh, heet Walking the Maar het uh, heet ook Walking the Vrij naar het beeld... dat op de boulevard staat... voor mij, de Seas of She... En dan um, komt het toch weer bij elkaar. Hè? Ja, is het, ook, he? het is ja. natuurlijk ook één creëerder. De, de, één mens die het heeft nou ja, gemaakt voor, en bezield. Voor muziek, de beeld doe ik zelf natuurlijk. Muziek, ja. doet de teksten en een groot deel van de, ja. van de structuren van de nummers en dergelijke. Maar um, ja, het komt uiteindelijk... Uh, ja. samen vanuit, vanuit één persoon... naar één persoon of zo. Hoe zeg je dat? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Momenteel exposeer je wat met je beelden... weer in het Zandvoorts Museum. Ja, ja. En daar geef je ook lezingen. Ja, ook, ja. En daar komt er weer een aan. Want ja. als wij sowieso langs jouw beelden wandelen... ik wandelde vroeger ook over de boulevard... en zag ze. Helaas zijn daar... een aantal beschadigd. Ja, en, ja. En zijn ze weggenomen. Ja, dat was uh, 2020. Ik, ja. Uh, Fantastische expositie aan de boulevard. Nou. Ik geloof dat er drie miljoen foto's gemaakt zijn... door zonkortjes en andere mensen. Ja, ik heb er ook enorm van genoten. Ja, mensen die zaten te wachten tot de zon... Op een ja. ja, ja, ja. Ze ja. ja. ja. ja. ja, stonden gewoon, gewoon een uur te wachten daar. En ja, En die foto's werden vervolgens naar mij toegestuurd. Ik zat maar te gniffelen en te genieten ervan. Van, dat heb je toch mooi even gedaan. Zo. Ja, maar goed, het ja. was ook het eerste jaar... Dus hij opende nou, vlak voor de eerste lockdown eigenlijk. ja. En uh, ja, jongeren mochten niet meer de kroeg in. Dus die zaten met uh, biertjes en zo, zaten ze op de boulevard... zich helemaal kapot te vervelen. En dan weet je wat er gebeurt, staan er een aantal hele kwetsbare beelden. Ja. En uh, ja, er werd ingehangen, er werd opgelopen, er werd afgebroken... Het, uh... Jammer, hè? He? Ja. Eentjes, uh, nou, het waren niet alleen jongeren natuurlijk. Uh, nee. Het was ook uh, het jaar dat uh, Correndon daar een uh, badhuisplein... en dan voorlopig terras neer zou zetten. En daar stond ook een beeld van mij. En Zandvoort had zoveel haast om daar iets te bouwen, de boel te vlakken. En weet wat allemaal. Dat ze per ongeluk even een beeld van mij meenamen uh. met bulldozer en al. En, uh, ja het is toch wat. Ja. Kunst is kwetsbaar en hier blijkt maar weer. Ja, ja en die van mij zijn extra kwetsbaar. Ja. Zoals Fokelin uh, Renkes van de directrice van het Zalt Museum zegt, uh, ja, kracht, kracht in fragiliteit. Ja. Ja, en uh, dat was daar even een goed voorbeeld van toen er, mag je stellen. Want vandalisme is dan schokkend. Maar dat er dan ook door bouwwerkzaamheden eventjes. Uh, ja, niet ja. wordt herkend als zijnde kunst. en even eromheen kan het. Ja, in de haast om. Uh, ja, voorin om, te, om daar iets neer te zetten. Zicht Ja, nee, dat is heel schokkend. Hetzelfde beeld is later herplaatst naar reparatie. En vervolgens weer gemold en gestolen ook. En, uh, nou, nou, nou. En uh, ja, uh, nou, op een gegeven moment hebben we dat af moeten breken. En dan nog één nog beeld, twee keer gemold. En de andere is nog een keer uh, afgebroken. En uh, ja, op een gegeven moment wordt het een hele. Ook verzekeringstechnisch zelfs gewoon een hele dure. Helaas, een, helaas. Heel veel gedoe. En. Uh, het is vreselijk jammer en vreselijk kut, zoals ik zou nou, ja. Ja, mag ik je gewoon, zeggen? Dat het gewoon niet kan. Nee. Dat, dat, dat gewoon, kan het gewoon niet kan zoveel mensen genoten daarvan. En, uh, Zeker. En uh, ja, dan wordt het gemold. Ja. En dat deed je uh, bijna, aan, bijna Maar op een gegeven moment, zelfs daar ben je aan. Want de vijfde keer dacht ik ook, ja, ging weer naar het politiebureau natuurlijk. Ja. Om aangifte te doen. Ja. En uh, ja, uh, ja, die doen daar niet veel mee. Met, uh, aantekeningen, dat is het. Nee. Maar het is wel je leven dat uh, door de, de mouw Absoluut. Ja, dat zal, en, uh, dat zal daarom, je hart ja. hebben gebroken, alleen. Ja. En, die, en die, die beelden, die zijn nu te zien in het museum. Ja, ja, die, het die zijn blij. veilig. Ik was, ja, ik was heel blij. <laughs> Op een gegeven moment, uh, wanneer was het? Eind vorig jaar of zo, kwam uh, Krila dan met de uh, vraag aan mij... of ik in het uh, Zand, nieuwe, nieuwe museum wil uh, ja. exposeren. Was die eerste instantie openingsexpositie, maar... Uh, de uh, directrice Focalien Renkers had er iets anders beeld van, van nou, uh, die had al een beetje ingezet. Dus het is uh, niet de expositie geworden, maar de expositie daarna. En uh, nou, ik ben uh, uh, ja, eind januari drie dagen bezig geweest om daar uh, die beelden te. te. positioneren? Ja, positioneren, zeg je goed, want dat is het. En, uh, en het grappige is wat eerst heel lang langs landlint, lang linten mm -hmm. aan stond. Staat nu gegroepeerd, gepositioneerd. Ja. Op een pl platform van 3 bij vier. Drie bij drie of 4 bij 4 ja. wat is het? En ik ben er echt lang mee bezig geweest om dat goed te doen. Maar als je nu binnenkomt, ik, ik zeg nog steeds: wow. Ja. Ja, Leuks, ja, hè? Dat, uh, Klopt. Het wow, is gewoon heel We staan anders samen. dan uh, heel anders ja. als een, een boulevard. En uh, ja, ja, ik ben er echt heel blij mee. En uh, kan ook me blij dat ik dit uh, mag doen. Want uh, ja. Nou ja. En dan geef je de lezingen. En wat kunnen wij op de lezingen verwachten? Oh, de lezingen. Ja, ik doe een uh, lezing. Drie lezingen in totaal. Eén is er al geweest, 15 januari. Ja. Straks is er nog geen 15 februari en 19 maart. Is 15 de derde. februari hebben we het toch al gehad? Uh, nee. 15 ja. maart komt 15 er aan. 15 maart en ja. 19 april. Ja, ja. sorry. Ja. Ja. Um, ik ben net ziek geweest. Nou hè. Ik ben nou, een, beetje, ben een ja. beetje in de war. Maar, um, Geef niet het wel gaat op op je toch wel. heel erg hard hoor, alleen. Ja. Je hoeft het niet persoonlijk te nemen, want het gaat zo bizar hard. Ja, het ja. is zondag alweer maart, kom ja, op. Ja, ook dat. Maar goed, het is een lezing waarin ik probeer te vertellen... Hoe de, over de ontstaansgeschiedenis van de westerse Aha. Dus niet de Chinezen, maar echt niet de Amerikaans, Zuid-Amerijks Maar echt beelders. de westerse beeldhoudkund. Ja, hoe dat vanuit de oertijd tot ons gekomen is... En ik ben geen kunsthistoricus natuurlijk, geen historica moet ik zeggen. Maar um, uh, ik probeer het te doen aan de hand uh, met de blik van een beeldhouwer... de ontwikkeling van het werk naar nu. Zoals een beeldhouwer dat ook in uh, ervaring doet met maken van beelden. En er zit het analoog tussen mijn ontwikkeling. als aan de... Uh, ik ben weer het woord kwijt. Eh... Uh, mijn, als eigen leerling voor mijn eigen werk. Autodidactisch. Autodidacties. Ja, Autodidact. Maar als je zo bezig bent, kan ik me voorstellen dat je ook een soort oercontact hebt met wie ooit gebeeldhoud hebben. Want het is, het is een, een kunstvorm die uit je ziel komt. Hè? Het is niet, je staat niet te bouwen als iemand die een mooi gebouw maakt. Ja, dat kan ook heel mooi zijn. Dat kan ook heel mooi Want, zijn. En als dat goed gebeurt, zijn wij zeer dankbaar. Een, ja, het is overeenkomst overeenkomsten, tussen beeldhoudkunst en. Uh, en goede architectuur, dat uh, absoluut. Maar, um, ja, alleen, jij, jij hebt natuurlijk geen tekening van tevoren gemaakt, of wel? Nee, maak jij tekeningen? No nee, jij schept gewoon. Ja, ik begin ja. Met een idee, ik maak een frame. Ja. En uh, dan begin ik vol te, vol te proppen met gips. En uh, dat moet ik weer breken. Het moet dus natuurlijk gaan gesoldeerd worden of weet ik wat. En, uh, Pittig. Dat, dat goed is, ja ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, dat is natuurlijk het verschil natuurlijk, tussen een huis bouwen en een... Uh, ja. Beeldhouwwerk. Ja, ja, ja, ja. Dat je geen, uh, geen tekening voor tekeningen je en mensen. Nee, ik ontwerp on the fly. Feitelijk. En ja, daar ben je er vier, vijf, zes, zeven, zo'n zeven maanden mee bezig. met In mm -hmm. beeld. In je helemaal alleen. In je ateliertje. Vijf <laughs> dagen in de week. En, uh, je, vijf dagen in de week. Vijf uur per dag. En dan word je uitgemaakt voor een luie kunstenaar, natuurlijk. Maar goed, het, nou, uh, zeg. Dus, maar is ah, ja, maar je, je, dat is, Dat, dat is zo mensen eigen, hè? Ja. Dat, is, uh, dat, dat denken ze over Marco Termes ook altijd, weet je. Ja, want dan ja. zien ze hem s'avonds bij vier even staan met een, met een, met een wijntje. Ja, ja. En die man die staat maar te drinken. Maar ze vergeten dat hij om acht uur al aan zijn schrijftafel ja, zit. Iedere ochtend. Ja. En dat heb jij dus ook. Je moet het toch elke ja, dag ja, weer opbrengen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook. Want ja, mijn gezondheid laat wat. In ja, de avond, laatste uh, tijd gaat niet zo lekker, ja, hè? Mijn longen laten wat, uh, wat, uh, wat liggen. En uh, fysiek, dus het gaat iets hier helemaal goed. Dus het uh, transport van zuurstof van longen naar spieren. Dus ik ben continu back en back af. Jo. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat met dat uh, cement werken en zo... Uh, ja, gipsen. Oh, nou ja, sorry met gips, maar er komt natuurlijk ook stof vanaf als je gaat veilen en doen ja, en breken. Ja, en dat dat uh, voor je longen ook niet ja, echt... Dat, uh, dat adem je weer uit op een gegeven moment. Oh, is dat, dat uh, zo? Ja, Blijft niks gips. van plakken. Nee, speciaal gips zonder hars. Dat, uh, dat oh, gelukkig. Uit, maar, nee, dat heeft niet veel nee, invloed. Nee, nee. Nee, nee, maar ik, heb het al, ik geef wel les natuurlijk aan de uh, ja. uh, ja, Best wat leerlingen, twee keer in de week geef ik les. Daar kom, in steen is dat dan, dan komt wel stof vrij. Okay. En, uh, maar goed, het, uh, dat neem we maar voor lief, want je moet iets blijven doen. Als weer als Abo, ben je ja. Walking Dead, toch? <laughs> nou nee, <laughs> ja. hey, weer een nieuw nummer. <laughs> weer een nieuw nummer. Ja, nieuw nummer, ja, ja. <laughs> ja. Dus uh, hard, maar, uh, hard werken. Ja. En dat doe je natuurlijk ook al heel erg lang. Ik doe het vanaf. Uh, ik ben. Uh, uh, nou, ik ben transseksueel natuurlijk. En dat ik uh, in mijn jeugd heel veel problemen mee. En toen ik uh, mijn adolescentie bereikte, werd het problemen dus dat ik uh, de psychiatrie heb opgezocht. En daar kwam ik in een aanmerking met creatieve, uh, creatieve kunst, creatieve mm -hmm. therapie. toen ben ik gaan En toen kwam ik erachter dat het me al heel makkelijk afging. <lacht> <laughs> en dan ben ik langs op zelf op doorgegaan. Ja. Uh, helemaal eigen stijl ontwikkeld. Want ja, niemand maakt beelden in brons zoals ik ze maak. dus uh, wereldwijd. Dus die, dat enorme kruispunt in jouw leven, dat heeft voor veel meer gezorgd. Namelijk ook dat je achter je diepste talenten kwam. Ja, ja inderdaad. Uh, de mooiste dingen komen uit de grootste talenten. Toen werd je dat eigenlijk echt weer geboren, ja, ja. hè? Huh? Her, hergeboord. Ja, ik ben een paar keer geboren in mijn leven. <lacht> <lacht> dat kan niet iedereen zeggen, natuurlijk. Dat is elke keer weer opnieuw op leven, dus je komt er steeds weer opnieuw. Bad van licht terecht. Ja. En nu vandaag kwam je ook binnen met de muziek die Dolly heeft gedraaid. Ja, Dus ja, dat is ja. weliswaar niet nieuw, want je vertelt ja. dat je dat al jaren geleden hebt gedaan. Ik wist het niet, eerlijk ja. gezegd. Um, en dat is ook weer. Dat krijgt ook weer een nieuwe impuls. Dus de inspiratie vloeit nog in, de, nou, in het, het bloed wat niet uh, zo goed functioneert verder. Als, je, als het lichaam niet meer wil, maar je hoofd wil nog wel, is dat, uh, is dat behoorlijk naar. Ja, hè? En. Uh, en uh, op een gegeven moment eigenlijk pas gisteravond heb ik dat bedacht van, uh, want je wordt depressief van, hè? ik word redelijk depressief van. Uh, als je niet kunt zoals je wilt, je ja. Nee, en ik kan niks meer maken en ik kan ook wel les geven dan. Dat gaat toch? maar ja, mm -hmm. van, dan maken andere dingen voor jou dan. Maakt het speciaal voor mij die leerlingen natuurlijk. Ja. Maar uh, ik heb toch besloten van ik moet, ik moet hier gewoon, ik moet gewoon, iets blijven doen anders word ik gewoon, uh, gewoon gek. En toevallig lag er nog een mooie cd klaar. Die, okay. nog, die moet nog uh, bewerkt worden, geproduceerd worden. Maar alles is er. Hij moet gemixt en gemasterd. Er moet nog iemand naar kijken met verstand van zaken. Van, uh, mm -hmm. Dit mag er misschien uit en zo. Um, maar die gaat beloofd heel erg mooi te worden. En uh, daar ga ik me de komende, komende tijd op concentreren. Mooi, ik mooi. Ik kan nog een stukje zingen als ik wil. <laughs> dus... Uh, als mijn griepstem voorbij is, tenminste. Want het is nu, er zit nu een grote schuurpomp. Ja, ja, je, je bent nou wel erg Bas, ja. ja heel erg, bas, ook die maat, Basie, Basie wacht op adriaan. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, maar ondertussen want, duurt ook nog de expositie. Tot hoe lang is de expositie in het museum? De expositie loopt tot uh, eind mei. Tot eind mei. Uh, ja. Er zijn nog in die tijd dus nog twee lezingen. Uh, in maart is er, 15 maart... Daar kom ik speciaal voor uit. Hoe Belgen. laat zijn die lezingen en op welke dagen? Op zondag, uh, zondag om twee uur. Oké. Okay. De lezing bestaat uit het verhaal wat ik verteld heb. Dus de, ja, de oost geschiedenis van de westerse beeldhoudkunst. Ja. Door de ogen van een autodidact. Ik weet het woord weer. <laughs> Beeldhaald. <laughs> en um, en uh, het wordt gevolgd. En uh, daarna lopen we even door die, door die, lang, naar die, groeps, uh, die beeldengroep. Ja, hoe je het ja. Je lange lint die samen geperst is tot een la, gezelschap eigenlijk. Ja, tot een gezelschap, ja. Met elkaar communicerend. En dan gaan we daar nog even naar kijken. En dan kan iedereen nog vragen stellen. En, uh, Hartstikke leuk. Nou, ja. leuk. Ja. Dus... Uh, ja, en dit museum, wat ook waar alle ook allerlei meningen over zijn, want zoveel mensen, zoveel meningen, geeft in ieder geval ruimte om dit soort werk te exposeren. Ja, ja de huidige directrice, Fokrien Renkes, die daar mogen we even heel blij mee zijn. Maar goed, mm -hmm. het is voor, ze doet het tijdelijk. Het is ja, in ja. afwachting van een nieuwe directeur, directeur ja. of directrice. Ach joh, doe die vormen eraf. We gooien gewoon alles in de directeur ja, en schilder. Nee, nee en... we, we doen, noemen alles voortaan niet. Want het gaat weer naar de mannen. Mannelijke... Weet je, ik, was, uh, ik ben van man naar vrouw gegaan. En dan was ik eindelijk geen beeldhouwer meer. Ik werd nee, en Dat vond je, je wel het. fijn natuurlijk. En ja, toen begon de hele wereld uh, beeldhouwers, beeldhouwer te noemen. Schrijfster, ja, ja, ja. Schrijver, schrijver. Ja. En uh, ja, dat is leuk. Het is verheffend, werd dat gezegd. Maar ja. Probeer, noem eens een schrijver, schrijfster. Noem eens een uh, uh, burgemeester, de... Noem de burgemeesteres, burgemeesteres. Ja, ja, ja. dokter ja, ja, Maar jij wilde natuurlijk altijd graag, graag een ster zijn. Waarom wil je beeldhouwster. Ja, ja, ja, Ik heb niet zoveel met sterren, dom hoor. Ja, ja. Nee, dat heeft voor mij, is voor mij ja. nooit belangrijk. De expressie is belangrijk. En, uh, Zeker. En dat, uh, uh, mensen bewonderen, dat is, uh, ja, vind ik op zichzelf een beetje, een beetje dom. Bewonder jezelf, daar heb je veel meer aan en uh, daar kan je wat mee. Maar. Um, waar zou ja. bewondering in geworteld zijn? Dat heb ik me wel eens afgevraagd. Waar bewondering in geworteld zijn? Ja, waar, uh, sommige Goeie mensen vraag. bewonderen zoveel om zich heen. vergeten ja. ze misschien een aspect in zichzelf wat ze zouden moeten leven? Nou, weet ik, je, je kan de natuur ook bewonderen natuurlijk. Dat is het grote. Uh, dat, uh, ja, dat is gewoon een goed iets, want dan, het geeft je een plaats. Dat geeft je een plaats. Als ja, je ja. mensen bewonderen, dat geeft dat je ook een plaats. Maar je moet er wel voor zorgen dat, dat je niet mensen op een... Niet gaat adoreren. Uh, nee. Ja, adoreer, bewonderen mag. Maar uh, als het wordt, dan denk ik. Nou, uh, <laughs> ja, dat is weer, weer een hele grote stap verder, natuurlijk. Ja, ja, maar maar ik, uh, ik vond wel, uh, uh, als ik zo vrij mag zijn. toen ik uh, bij, bij de opening was van jouw expositie en de manier waarop jouw beelden daar stonden... geeft weer een totaal ander inzicht. En het, het is bij elkaar zoiets ontroerends moois. Weer totaal anders dan dat het in die openheid van de boulevard staat. Dan, maar zo bij elkaar. Het, het is zo in harmonie, zo eenheid, zo... En je hebt het allemaal op, op verschillende nou ja, hoogtes staan. En dan ook als je had zeg het over van, communiceren. Da, da, dat bewonder ik echt op dat ja. moment. Ik, ja, nou, ik, ja, ja, dat vind ik dan prachtig. Dat iemand, dat A, uh, dat je daar het talent voor hebt. B, dat je het ook nog eens een keertje allemaal gedaan hebt en gemaakt hebt. Uh, uh, uh, C, dat je daar de gelegenheid krijgt om het zo mooi neer te zetten. En, dat, dat het mensen ontroert en mensen pakt. En dan mag je toch wel zeggen dat, dat, dat je daarin bewonderd wordt, toch? Nou, het doet me heel veel als ik dat, dat, als ik dat zie gebeuren voor mijn ja persoonlijke Ja, persoonlijke dat, en dat ja. zag je toen ook, want ja, de mensen ja. waren echt ontroerd. Mensen ja. waren echt helemaal... Ja, ja helemaal even, even in ja, love. <laughs> ja. ja. ja. Um, nou ja, uiteindelijk gaat alles om communicatie. En, ja. uh, wat, wat kan je elkaar vertellen? Wat wil je van anderen horen? Wat kan je van anderen horen? En uh, dat is waar deze wereld heel, veel, heel erg aan tekort komt momenteel. Zeker. Ja. Luisteren ja. naar elkaar. Hè? Er Luisteren. wordt ge gecommuniceerd via de social media. Hè? Ja, ja. Mensen ja, voelen zich ongezien. Ja. Ja. En flappen er maar uit. In een brief kun je alles schrijven. Maar uh, als je oog in oog met iemand staat, zeg je, zeg je niet wat je schrijft. Nee, precies. Nee. En uh, dat moeten mensen een beetje onthouden. En, uh, ja. En dat is ook wat mijn beelden doen. Zijn allemaal, dat is grappig, want die beelden die ik maak, die ik maak, zijn allemaal, allemaal, zijn allemaal individuen, enkele, ja. enkele figuren. Het ja. zijn geen groepen, het zijn enkele figuren. En ze gaan over hoe die enkele figuren in de maatschappij staan. Hoe, ja. hoe, de, hoe, de, hoe ze naar de maatschappij kijken, maar ook hoe ze bekeken worden, hoe ze het, hoe ze het voelen dat ze bekeken worden door de maatschappij. Ja. Want ze staan zichzelf te, ja. te toon te stellen. Natuurlijk. Ja. En... Um, en toch en horen ze staat, bij elkaar. Ja. ja, en nu staat het allemaal helemaal bij elkaar. En dan ja. past, past het heel, heel mooi. Heel ja. mooi. Dus je kan alles, alles kun je gewoon bij elkaar gooien. Als, je, als de wil maar goed is, dan ja. komt het vanzelf goed. Nou ja. hey, en Marlene, de, de, de lezingen, als mensen daarin geïnteresseerd zijn... hoe, hoe kunnen zij zich uh, daarvoor... moet je moet je aanmelden of is er je uh, inloop? Het is handig als je, je aanmeldt, want er hoort een kopje koffie en een koekje bij. En dergelijke. Dan moet er moet even op gerekend worden natuurlijk ja, een ja, beetje. Dus je, je kan je aanmelden bij het museum, bij de receptie. Gewoon bij de receptie. Met mail of uh, info.info.museum.nl ja. Je kan even bellen, maar je kan ook binnenlopen. Ja, oké. Okay. Ja, het, en dan kun je zorgen dat je op de lijst staat. Dan sta je op de lijst, ja. Dus, uh, vorige keer was het uh, goed gevuld, in ieder geval. Dus uh, ik zou een beetje opschieten. Leuk, <laughs> leuk. leuk. Oké, okay, ja, ja, want heb je, heb je een maximum aantal mensen die mee. Uh... Nou, ik zag, uh, ik zag hoeveel stoelen er bestaan. Ik zag denk ik 30 stoelen staan. Okay. Dus, oh, dat is best uh, nog wel veel eigenlijk. Dus mooie, mooie, ronde zaaltje. Hè. Er zit een uh, oh, ja. PowerPoint-presentatie bij. En, Ook uh, nog. Ja. En, uh, ja, dus, in de uh, filmzaal, zeg maar. Dat de vroeger ja. Ja, mooi. Ik had gehoopt in eerste instantie dat die, die, die uh, foto's van mij rolpopt. Ja, joh, ja, maar dat, wat dat, was, is, die, is dat niet gelukt? Nee, dat, nee? Dat, dat, Jammer. dat is alleen voor de film. Die, over, die fantastische film. Ja, ja, hoop, ja, ja. ja. ja. Hey, dus, en van, en uh, is er ook nog een bijdrage aangekoppeld? Uh, een financiële bijdrage? 10 euro plus inkomen, dacht ik, ja. En half, hoor. Oké. Okay. Ja, tien uur. En, ja, tien weet uur. je ook uit je hoofd uh, wanneer het Zandvoorts Museum geopend is... voor die mensen die uh, naar jouw beelden willen komen kijken? Onder andere, hè, want er is zo verschrikkelijk veel ja, te ja. zien in dat museum. Ja, het dat, is dat, een mooi multifunctioneel museum. Ja. ja, van half dinsdag tot en met zondag. Uh, van 10 tot 5 Nou ja, denk, het is ook allemaal die... na te lezen op de website: is he? is www. De in lopen, in principe. Ja. De, ja. De, ga je naar de HEMA, ga je naar het Zandvoortsmuseum? Dan oh, loop ja. je even door, ja. Ik ja. heb het ja. maar even opgezocht. De kaarten ja. zijn ...8,50. even kijken. Dat is ook vanwege Zandvoort 200 jaar. Dat is allemaal een beetje. ...leuker geprijsd is. Ja, want normaal is het 11,50. Uh, jubileumkorting, het ja. is normaal 11,50. Ja. Dus de entree is uh, nu 8,50. 850? Ja. En, ja, en dan wat jouw lezing betreft... ...inderdaad, een tientje. Een tientje, ja. ja. Okay. Dus voor 18,50 heb je een hele bijzondere... Ja. ...maak je weer heel wat bijzonders mee in ons ja. museum. In een heel bijzonder museum is het geworden, Want ja? ik ben wel een beetje sceptisch... we de verhuizing hadden van een mooie, mooie badgashuisplein. Uh, ja. Ja. ja, ja. En een nieuwe, maar... Er is fantastisch goed invulling aan uh, gegeven. En het enige wat ik kan zeggen... wordt wees eens trots op wat je hier hebt staan. Nu nou, absoluut mooi museum. En ja. Stop er wat geld in. Want, uh, ja. ik, heb ge ik heb gehoord wat de uh, bijdrage is. Uh, jaarlijks. Is. Nou, die mag ja, best, minimaal. Die mag best een beetje omhoog. Ho want ja. uh, uh, wil, wil het echt de trekpleister ja. Ja, worden, cultuur, het kan die, worden? Ja. ja, cultuur moet een beetje stijgen op de uitgaven. Absoluut. Uitgave ja, we krijgen verkiezingen binnenkort... Dus. Kijk de lijst goed daar, kijk de programma's daar als voor ja. kunst, cultuur kiezen. Niet eens voor kunst, maar cultuur. En, um, nou, pik is die eruit. Absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. Ook nog een goede tip. Ja. Marleen, okay, heel veel dank ik, dat je ja. ons dat allemaal hebt willen vertellen. Uh, Dolly staat aan de knoppen. Heb jij nog muziek voor ons? Nee, ik heb helemaal niks. We gaan. Heb je uh, helemaal niks. Nee, uh, ik dacht die. <laughs> pff, die muziek altijd, godverdamme. <laughs> nou ja, nee. Wat, wat dacht je van uh, uh, Leonardo Cohen? Is dat wat? Mooi aan beeld. jij eens maar Len, om het zo af te sluiten. Ja, van dat me lijkt dag? me helemaal goed. Ja. Hartstikke leuk. Okay. Google Leonard Cohen. Yes. But yes. yes. <laughs> ja, ik moest eerst weer even het knopje uitzetten. Hè. Zo. Ja. Famous Blue Raincoat.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 Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train And you came home without Lily Marlene And you treated my woman To a flake of your life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 her regard Then what can I tell you My brother, my killer What can I possibly say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 to go Ach, oh, zo'n mooi gevoelig nummer. Leonard Cohen met de famous blue raincoat. En waarom draaien we die nou? Ja, jullie snappen hem al. En je voelt hem al ja, aan aankomen. Ja. We krijgen het weerbericht. Ja. <laughs> en heel hebben, we de, hebben we een raincoat hij nodig? We hebben een raincoat nodig. Want een dikke deze ochtend hebben we de zon nog gezien. En er was vooral in het binnenland veel ruimte voor, lees ik hier. Maar verder in het westen, en dat is dus hier gaande. neemt de bewolking geleidelijk toe. Gevolgd door een regenzone, mensen. En tijdens de middag en de avond schuift die over het hele land. Zuiden oh. Het zuidwestenwind is matig, tot vrij krachtig aan zee. Het kwikscheid uh, stijgt vandaag van 12 tot 17 graden, dus koud is het niet. Met de hoogste waarde is in het zuidoosten van het land. En morgen, zaterdag, is er een mix van zon en wolken en buien. Ah. En dan is het maximale graad of 12. Mm -mm. Nou, het is dus minder zacht dan de vorige dagen. Het zonnetje is weer eventjes uh, op de achtergrond. En, oh, nou, uh, en maandag zijn de voorspellingen dat het weer wat beter gaat worden. Maar ja, weet je, we wachten het maar af. We moeten maar gewoon naar buiten kijken en we hebben heel veel geluk gehad hier aan zee de afgelopen tijd. Ja. Um, nou ja, het weekend is het zacht, maar buig. Dus uh, acht niet gewoon van de momenten. Ach, ja. ja, ja, ja. Nou ja, laten we maar zien wat het gaat worden en uh, wat we gaan doen.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 We said that I'd come closer.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 Ja, ja, ja. Wat zou je doen? Wat zou je toch doen? Nou, ik zou eens gaan kijken of er nog nieuws is. Is er nieuws, Beb? Heb je een nieuw berichtje bij je? nieuwsberichtje bij je, sorry? Nou, ik kan wel even zeggen dat die... Uh, zal ik even wat zeggen? Nou, ja, ja, zeg maar jij eens wat wat zeggen, Nou ja, van die dertig van Zandvoort, dat dat loopt. Ja, ja dat loopt storm, hè? En, uh, dat, dat die inschrijving die is nog wel even. Ik geloof tot eind maart. Maar als je verstandig bent en je wil meedoen... zou ik me dus nu wel gaan inschrijven... En er zijn al 5000 inschrijvingen. 5000 aanmeldingen. Of aanmeldingen. En ja, nou, uh, het zelfde. thema van dit jaar is duurzaam lopen. Dus, uh, duurzaam lopen? Duurzaam lopen, dat is een onderdeel ervan geworden. Ongeveer 300 wandelaars die hebben zich daarvoor al aangemeld. En die gaan tussen het uh, San Blas, ik weet niet of jullie dat kennen, en Parnassia, gaan ze alles zwerfvuil weghalen. Oh, dus zo een, duurzaam Oh, Dat is een, een onderdeel, onderdeel is toch altijd worden. duurzaam. Dat oh, ja, is maar, hartstikke uh, Daar kan ze? je geloof ik ook apart voor opgeven. En de andere routes van uh, af het circuit van 20 of 30 kilometer, nog met een extra ronde van 4 kilometer. Dat vind ik al veel. Vier kilometer. Zo, die, maar goed, die, <laughs> oh, kun je ook alleen voor die extra ronde alleen inschrijven? Alleen extra ronde <laughs> doen wij dan. Uh, dus je kan je dus nog inschrijven tot 16 maart op www30 vanzandvoort.nl. Dus ben je enthousiast, doe het, want het loopt storm. Oké, okay, nou. Waarvan Akte. Wij gaan even gezellig uh, luisteren naar uh, een, een, een uh, dorpsgenoot van ons. Ik moet altijd zo vreselijk lachen om die man met zijn kaplaarzen. De rubberen laarzen.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 In Amsterdam, in de Thuisstraat Een levensgrote laarzenwinkel Vol met laarzen Rubberen laarzen Rubberen kaplaarzen Kaplaarzen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 Kaplaars, rubberen lazen. Van die braden, wel een beetje poekelen Kaplazen, nou, als ze maar water dicht zijn. Kaplazen, kap kap kaplazen, maar dan van rubberen, rubberen lazen. Voor manens hier, om gaan te vissen. Kaplaarzen -ka Kaplaarzen Kaplaarzen Met je niet Rubberen laarzen Kaplaarzen Van die rubberen kaplaarzen Maar dan wel waterdicht raad. 65 gulden? Dat is geen geld Kaplaarzen Knappe kaplaarzen Trek jij m'n laars even uit Nee, je hoeft niet in te vetten, schat Dit zijn rubberen laarzen Kaplaars Je bent er niet achterlijk Kaplaars Schat, trek jij m'n laars even uit Zo ja, en ik zeg nog tegen die man Heb je ook lief laarzen?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 <laughs> <laughs> wat een figuur is het toch ook in die man. <laughs> Ik vind het zo geweldig, jongen. Nou ja, goed. Het, het uur is alweer bijna om. We hebben een gezellig gesprek gehad met Marlene Scherps En um, we hebben het weerbericht al gehoord van Beb. Nou, daar zijn we helemaal niet gelukkig mee. Nee, ja, wel nee, dat we het nee. bij jou horen. Maar nee. wat de inhoudelijk. Hè. We oh, waren we al helemaal in het voorjaar van de week. Ja, hè? ja, ja, ja. ja. ja Ik heb... Ik Laat heb mijn winterjas al in de uitkaan. wasmachine ja. gedaan. Ja. En gisteravond moest ik weg. Ik denk, potverdrieken, is hij nog nat ja, van Maar dus, ja. het is nog winter, jongens. Het ja, in februari. Ja. Ja. ja, maar eventjes de zon. En je krijgt meteen de zomer in je bond natuurlijk. Want ik zal je wel hè? vertellen, over een paar weken ga ik jullie weer uitleggen met die klok. Oh. Komt dat weer met die klok? Oh nee, ja, hè. Ja, Komt, nee, mee, begint niet dus weer. weer dus je voor die klok. over een paar weken pas, hoor. Oh nee, hè. Mensen, mensen yeah. houdt uw hart <laughs> vast. <laughs> yeah. Heb jij nog een heel kort berichtje? Ik heb een heel kort zeggen, berichtje, we hebben nog ook drie handig, minuutjes. Ja, wat ook handig is om nu even te zeggen, want het is reeds vanmiddag. Er zijn deze middag twee dingen. Pluspunt heeft weer uh, de Repair Shop. Daar kunt u met elektrische ah. apparaten naartoe om te kijken of die mannen het nog kunnen repareren. Ja. Dat is pluspunt om vanmiddag twee uur. Maar wel een rekening hebt... mee houden dat er een potje staat. Hè? Dat ja, als het, het lukt dat ook je iets wel. achterlaat voor de voor koffie. Voor niks gaat de zon ja. op. Ja, zo is het. We hadden het net over de zon, dus laten we de zon ook een beetje Oké, okay. um, Taxatiemiddag in Amsterdam Beach Hotel is ook vanmiddag. Oh. Dat is van twee tot kwart over vier. Ja. Is daar een bekende taxateur, ja. Arie Molendijk... en die taxeert oude boeken. Statenbijbels, atlassen, uh, uh, allerlei geïllustreerde werken, reisboeken, kortom... Oude boeken, als je materiaal hebt in je boekenkast... en je vraagt je af, is het nou nog wat waard? Neem het mee naar deze taxatiemiddag. De man heeft een enorme ervaring... Uh, om dingen op bedrukt papier te taxeren. Dus uh, het, de kosten... zijn. Even kijken hoor, was geloof ik 5 euro om daar binnen te komen. En dan heeft het natuurlijk mee te maken, breng je één boek mee of een hele serie. Want dan, duurt het, dan zal het zo'n 25 euro tot 50 euro kosten. En dan komt er echt een taxatierapport. Dus ah, okay. hij werpt er een blik op, vanmiddag, taxi, taxatiemiddag, Amsterdam Beach Hotel. En het is vanaf twee uur. Dus pak dat oude boek wat je al zo lang afvroeg en snel daar naartoe. Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Wij gaan nog even uh, gauw naar de muziek luisteren. als we het redden hoor, want de, de klok tikt ongenadig door. Uh, straks, uh, na ja, nieuws denk ik niet dat er komt. Er zit een beetje een hapering ergens. Maar daar zijn onze techneuten heel druk mee bezig om te ontdekken waar dat aan kan liggen. Uh, in ieder geval, na de reclameboodschap komen we weer bij jullie terug. En dan gaan we natuurlijk eerst naar een muziekje luisteren, uitgekozen door Hanny. En wat natuurlijk te maken heeft met haar conferance. Ja. En dat ga ik niet verklappen waar het over gaat. Um, dus ik zou zeggen: uh, pak even een kopje koffie, ga even naar, even naar het toilet, of weet ik veel wat. We gaan eruit de en we zijn zo weer bij jullie terug. Tot strakjes. Oh. I'm going to go